het internationaal. Rond deze tijd begint de koninklijke familie aan een wandeling door Dokkum. Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag vandaag in de Friese stad. De familie krijgt onder meer typisch Friese sport als kaatsen en veeljerpen, te zien. Onderweg is er ook ruimte voor een praatje met het publiek. De koninklijke wandeling wordt afgesloten om 1 uur vanmiddag. Marten van der Brink vertrekt per direct als commissaris van chiptoeleverancier ASM International. Volgens het bedrijf is hij betrokken bij andere activiteiten die kunnen leiden tot belangenverstrengeling. Om welke belangen het gaat is onduidelijk, maar ASM International zegt dat het besluit met wederzijds begrip is genomen. Van den Brink werkte tot 2024 bij chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Een maand na zijn vertrek haalde ASM International Van den Brink binnen als lid van de Raad van Commissarissen. De man die verdacht wordt van brandstichting in een queerclub in Milton Keynes, een stad ten noordwesten van Londen, is gearresteerd. Brandpak zondagochtend vroeg uit toen de club stamvol zat. De bezoekers moesten in alle allerijl worden geëvacueerd. En de brandweer rukte met groot materieel uit. Bij de brand in Milton Keynes zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gebouw is volledig verwoest. Over het motief van de 51-jarige verdachte is nog niets bekend. Striptekenaar Dick Matenaar is overleden. Dat heeft de hoofdredacteur van het tijdschrift Eppo, waar Matenaar voor schreef en tekende, laten weten aan de NOS. Matenaar was onder meer bekend om zijn werk in stripreeks als Storm en Argonautjes. Toen hij 17 was begon hij bij de studio van Martin Toonder, Tejon King en Piet Wijn. Daar werkte hij mee aan Tom Poes en aan Panda. Matenaar maakte ook stripversies van boeken als De Avonden, Turks Fruit en Kruimeltje. Hij werd gezien als de grondlegger van dat genre. In 1986 kreeg hij de stripschapsprijs voor zijn hele oeuvre. Dinkmaterna was 83. Het weer dan nog. Koningsdag is koud begonnen... maar de zon schijnt geregeld vandaag. In het noorden blijft het kwik bij 11 graden steken. In het zuiden kan het 19 graden worden. Morgen wordt het iets zachter. Dit was het nws journaal ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. En we gaan praten met uh, Stef Westenburger. Bekende naam, overigens. <laughs> maar daar komen we zo wel op. Dan gaan we naar uh, het interview. Uh, of tenminste, de, de uitleg. van Fred Thever luisteren als informateur. Wij waren donderdag uh, in het Raadhuis. En Ger Loogman heeft daar een uh, opname van gemaakt. In het laatste stukje praten wij met uh, Henk Beuren en Roy van Buur Roy Dongen over de 5 mei vrijheidsmaaltijd. Stef, welkom. Dankjewel, dankjewel. dank nou, je. die bekende naam die gooien er gelijk uit. Je vader die doet iets met een koor. Ja, klopt. is Dirigent van de Beachpop singers, <laughs> ja. Dat doet hij ook al honderd jaar, hè? Nou, best lang, ja. Volgens ja. mij is, is, is bijna sinds de oprichting. Ja. Ja. Uh, maar jij uh, bent een beetje... Nou, je was toen ook al een beetje betrokken bij uh, de Beachpop singers. Ja, klopt. Je deed daar al een beetje techniek. Ja, klopt. Ja. Dat zit er echt al vanaf uh, jongste vanen in. Wat, wat deed je toen als je heel, heel jong was? Nou ja, toen hadden we de Korendag in de, in de protestantse kerk. En dan, uh, dan, dan vond ik het leuk. Ik kende die jongens van de techniek. En dan mocht ik mee helpen, Lampjes en zo <tossilfeer> en het geluid. Dus ja, dat is al, altijd al geweest. Maar uiteindelijk uh, slaat die vonk, gaat die vlam toch harder branden. Ja. Uh, je gaat podium en evenementtechniek studeren. Ja, klopt. Wat, wat leer je daar? Uh, wat leerde? allemaal? Nou ja, vroeger kon je dan een richting kiezen. Dus je ging of licht of geluid doen. Uh, tegenwoordig, dat was mijn, ik was de eerste lichting die die nieuwe regeling had. Dat werd uh, uh, allround. Dus dan moet je eigenlijk alles kunnen. Dus dan leer je licht, geluid en beeld. Uh, en een beetje een stukje productie en zo. Dat uh, alles op papier staat dat je het goed kan, uh, goed kan leveren. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk ben je dan ook in staat om dus alles te doen in je eentje. Dat is natuurlijk veel leuker als alleen geluid of alleen licht. Ja. Uh, je bent veel meer allround, zoals ja. je zelf zegt. Ben je ook allround in de krocht? Want ik zag je met lichten aan de gang. Ja, en, klopt. Ja, nee, dat, ja, ook allround. Ja. Uh, hoofdtechniek. Dus, dus het zou een beetje gek zijn als je dan alleen geluid kan doen. <laughs> nou ja, uh, dat komt dus uit die opleiding van ja. um, De het, het geluid zit achterin, hè? Boven ja. op, het, op het podium. Ja, of beneden kan ook. Beneden kan ook? Ja, vanavond zit ik beneden. Wat is er vanavond? We hebben vanavond uh, een soort cover... Duo van Charles Asnavoer uh, Dus dat wordt wel heel gaaf. En uh, uitverkocht. Maar dan, uh, ja, dat zit ik beneden. Wat, de, uh, ik zie wel eens geluidstechniekers met zo'n tablet lopen. En die ja. komen er een beetje dichterbij. Ja. En hoe doe jij dat? Uh, ja, dit heb ik ook. Dus, je... dus uh, dan, ik, als ik een keer boven zit en ik denk toch van ook wel van de zaal luisteren... Dan, uh, dan neem ik gewoon mijn iPad mee naar beneden. En dan... dan ga je luisteren. Ja. Ja, het is boven natuurlijk heel anders. Het is hele gekke akoestiek uh, in de nieuwe kroft. <coughs> dus het klinkt gewoon heel anders boven. Het is natuurlijk ook... Uh, um... Maar wat het is, hè? want uh, Hildering was er bijvoorbeeld... die, die had het uh, niet versterkt. Ja. Um, dan, dan doe je alleen licht. Uh, nou ja, ook geluid. Het was niet heel veel, maar het waren een paar instartjes. Uh, oh ja, er was uh, een, een stem uh, ja. die, ja, die, die ja. sprak mee. Hè? Dat ja. was, wel, was wel grappig. Ook wel verwarrend voor sommige mensen. Ja, het was best een ingewikkeld <laughs> stuk. Ja. Ja, ja. Je wist echt dat op het laatste niet wat er aan de hand was. Nee, nee. nee, nee, nee. op het, op het allerlaatste ook al niet, maar goed. <laughs> <laughs> Maar het blijft, uh, het blijft leuk. heel had het leuk. Maar... Um, in de programmering van de Krocht staan natuurlijk een, uh, een aantal artiesten... die, uh, hè, wat je vanavond hebt, hè, twee mm -hmm. artiesten. Ja. Uh, er zijn uh, uh, sprekers, dus mm -hmm. cabaretiers. Er is dus een hele variatie van, van licht en geluid. Ja, klopt. Ja, het, dat is voor mij ook wel heel interessant. Want met een toneelstuk ben ik veel meer met licht bezig. Mm -hmm. Vanavond ben ik veel meer met geluid bezig. Met een cabaretier heb ik niet zo heel veel te doen... want het is een microfoontje en een lampje... Uh, dus het is voor mij, mij nooit saai in ieder geval. Je doet nee. altijd wat anders. Ben jij vrijwilliger of beroeps? Ik ben beroeps, ja. Ik uh, krijg daar betaald tegenwoordig mee. Oké, daar Er is niks mis mee om te werken. Dus. Nee, zeker niet. Nee, dat, nee, dat is ook wat ik wilde. Dus, ja, dat ja, is daarom. eigenlijk heel leuk, ja. Daarom, um, het licht moet je van tevoren instellen, heb ik gezien. Dus dat die hele balk komt naar beneden. Ja, klopt. Um, ga je dan eerst kijken wat je wil? Nou ja, ik krijg. Um, uh, ik krijg een technische lijst binnen van uh, het gezelschap dat binnenkomt. Daar staan de, de wensen en de, nou, de eisen soms ook wel in. Uh, dan kan ik inderdaad van tevoren bedenken van hoe ga ik dat doen? Wat, uh, wat, moet, ik daar, wat moet ik daaraan doen? En dan op de dag uh, zelf, dan, ja ik ben nou eigenlijk altijd de eerste. Uh, want dan doe ik inderdaad de, de, de lampen hangen aan trussen heet dat dan. Die kan ik dan naar beneden halen. Uh, en dan kan ik vast dingen stellen en lampen verhangen. Want soms heb ik bepaalde lampen op het toneel nodig mm -hmm. en soms in de zaal. Uh, dus dat ga ik dan allemaal lekker doen. En ik kan uh, bijvoorbeeld speakers neerzetten als dat nodig is. Dus er is veel voorwerk ook. Ja. Mensen die zijn vaak verbaasd, vooral van de bar of zo. Die gaan dan lekker opbouwen en dan, dan ben ik daar. Anders dan zeggen ze, wat doe jij hier? Het is nu uh, ja. uur middags en het is vanavond om kwart over acht pas. Ja jongens, het is niet licht aan en gaan. het uh, uh, ga nee, gaat niet vanzelf. Nee, het gaat niet vanzelf. Het is niet aanzetten en uh, gaan met je voorstelling. nee heb je wel eens dat je iets instelt, weer naar boven gaat... en denkt van, het is het niet en ik ga weer terug naar beneden? Heel vaak, ja. <laughs> ja, heel vaak, ja. We hebben ook geen hoogwerker of een, een stijger of zo. Dus als ik uh, heel specifiek een land moet stellen... dan gaat hij terug gewoon tien keer op en neer. Omdat je gewoon elke keer... Oh nee, toch iets meer naar rechts, oh, toch iets meer naar beneden. Ja. Of wat groter of wat kleiner. Ja, ja. Dus het is best wel tijdsintensief ook. Ja, dan is dat uh, gesetteld en, en, en, en ingelicht of ja. ingericht. Um, dan ga je naar achteren. Ja. Dan kan je nog bijliggen. ja. Klopt. Dus de, de spots op bijvoorbeeld uh, een acteur of een... Ja. ja, als je het helemaal hebt gesteld, dan moet je het nog gaan programmeren in je lichttafel. Want mm -hmm. je hebt natuurlijk heel veel verschillende standen. Nou, het ligt een beetje aan de voorstelling. Maar bij heel veel dingen had je bijvoorbeeld best wel veel verschillende standen. Uh, nu viel het wel mee trouwens, de afgelopen voorstelling. Want uh, ja, als het helemaal gesteld hangt, die lamp weet niet wanneer die aan en uit moet. Dus dat mm -hmm. moet je ook allemaal nog inregelen. En dat kan je dan handige lijstjes zetten, dat je alleen nog maar op uh, go hoeft te klikken. Maar ja, dat moet je wel allemaal... Uh, allemaal nog instellen. Moet wel ingesteld worden. Ja, ja. precies. Nou, daar ben je nog wel een tijdje mee bezig. Nou dan. zeker. Um, vanavond is uh, uh, muziek. Ja. Is er binnenkort weer een, een cabaretier? Uh, ja, we hebben binnenkort weer comedycoop. Volgende, begin volgende maand. En dat uh, beviel de vorige keer erg goed. Volle zaal en mensen waren uh, hartstikke enthousiast. Jij wordt uh, ingehuurd door, uh, door de Krocht. Ja. Um, wat, wat vind je daarvan? Dat je, je werkt op, op part-time basis. Ja. En bevalt dat zo met, met deze nieuwe club? Ja, zeker. Het zijn uh, ongelooflijk leuke mensen van uh, Beleef Zandvoort. Uh, een aantal kende ik ook al. Een daarvan is mijn, buur, maar, mijn buurvrouw. <laughs> Die was zo'n beetje naast me. Ja, ja, ja. Dus het zijn hele leuke mensen. Hartstikke gezellige groep. En, uh, het is ook, ik heb ook in een theater in Amsterdam in Haarlem gewerkt. Oh, ja? en daar loop ik ook nog wel eens rond als, uh, als oproepkracht. Uh, en het is daar heel anders. Want dan ga je in de pauze ook even de foyer in. Maar dan ken je gewoon niemand. En hier in Zandvoort, ja, is een okay. klein dorp. <laughs> ja. en, uh, wat je net al zegt, uh, mijn vader is redelijk bekend. Dus ik ken gewoon heel veel mensen. Ja, en dat ja, ja. is zo gezellig. Want dan kan je gewoon even een praatje maken met mensen. Mensen zijn altijd nieuwsgierig. Dus uh, geef je weer even een snelle rondleiding in de pauze. Dat is ongelooflijk leuk. Doe je nu nog ook andere theaters dan? Uh, ja, ik sta nog steeds ingeschreven bij uh, de toneelschuur in Haarlem... en podium mozaïek in Amsterdam. Uh, dus als die een keer zitten van... Uh, joh, we hebben echt iemand nodig vanavond... Uh, of volgende week, kan jij nog? Dan, en ik kan, dan doe ik dat ook nog erbij. Dus dat is niet, alleen, niet alleen afwisselend is antwoord, maar ook nog qua werkplek. Nou ja, dat is uh, natuurlijk wel belangrijk dat je hier en daar werk hebt. Ja, precies. Want, uh, ja, en uh, ja. je leert weer uh, nieuwe <laughs> dingen... want je ontmoet ook nieuwe uh, andere uh, gasttechnici En daar kun je ook van leren. Voor je eigen theater. Ja, zoals je ziet zijn wij nog van de draaischijven en de knopjes. <laughs> ja, dat is ook leuk, ja. <laughs> dat is ook leuk. Maar ik, inderdaad, ik, zie ik mensen met zo'n tablet... ...en die tikken een paar keer en ja. dan lopen ze weer weg. Ja, ja. ja ik dus, heb nog maar een paar knopjes... ...en dan kun je zeggen wat die knopjes doen... ...maar zoveel zijn het er niet meer mee. Nee, nee, nee. Maar het is inderdaad... Uh, ...de techniek gaat vooruit. Ja. De, dat zal het wel zijn. Ja, klopt. Dan uh, denk ik dat wij heel veel weten van Stef. <laughs> ja. En uh, ik wens je vanavond heel veel plezier bij, uh, bij de muziek. Hartstikke bedankt. Nou, het is uitverkocht, dus je hebt het, sowieso de ja. volle zalen. Ja, ik moet zo meteen beginnen, vast. Ja. Ja? <laughs> ja. Oké, okay, nou, de mensen heel veel plezier met je werk. Hartstikke en bedankt. En bedankt voor de komst. Ja, bedankt voor het interview.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 Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Mooi. Ja, we zijn bij het tweede gedeelte aangekomen en uh, afgelopen donderdag in, uh, in de raadzaal heeft uh, Fred Teven verteld wat hij uh, bevonden heeft als informateur. Het was een uh, toch wel druk bezochte uh, bijeenkomst. De, de raadsleden waren aanwezig. Een hoop mensen uit het publiek het college was aanwezig en uh, Ger Loogman die liep daar rond met uh, beeld en geluid. En we gaan luisteren naar een uh, stuk wat hij geproduceerd heeft. ZFM. Goedemorgen, Zandvoort. Hij heeft vier jaar geleden in houten een formatie gedaan. In de periode voor 2022 was het ook nogal onrustig met wethouders. En de laatste vier jaar is het daar ook heel goed gegaan en is het college vier jaar erin uitgezonden. Dus voor ons was dat de reden om meneer Teven te, te vragen om ons te assisteren bij de vorming van de nieuwe coalitie. En we zijn heel blij dat hij hier ook voortvarend te werk gaat en zich hier inzet. Dus ik wil graag meneer Teven een toelichting laten geven waar we nu staan in het proces. Ja, geachte aanwezigen, leden van de raad, burgemeester, u bent aanwezig, andere belangstellingen en ook degenen die, uh, die het live volgen op de livestream. Uh, ik stel het op prijs dat ik in de gelegenheid uh, word gesteld om in het openbaar uh, de voortgang uh, van de vorming van een nieuw college in Zandvoort aan, uh, aan de leden van de raad en ook aan de andere belangstellenden uiteraard uh, toe te richten. De opdracht die mij... Uh... Vorige week zondag, 12 april, een eerste instantie benaderd door OPZ, zoals de heer Berg dat zei, maar die mij door de drie fracties is verstrekt, Jong, OPZ en VVD. Mijn opdracht die mij is verstrekt, dat is te zoeken naar een stabiele coalitie, van een meerderheidscoalitie, van drie partijen die de grootste zijn geworden. Eén de grootste partij in Zandvoort, één de minst grote verliezer en één de grootste winnaar. Die drie partijen... OPZ, Jong en VVD, of die eventueel samen met een vierde partij uh, uit het midden, uit uw midden, uh, of dat een coalitie te vormen zou zijn. En de opdracht was ook wel, dat zou dan wel de stabiliteit moeten vergroten, die vierde partij. Ik uh, heb ook laten voorlichten over de geschiedenis van het project Badhuisplein, wat toch al een beetje een rode draad, door de ontwikkeling van Zandvoort heenloopt. De ambtelijke fusie met Haarlem, wat daar rond uh, speelde. En de dienstverlening aan de inwoners van Zandvoort. Ik heb uh, gesproken met uh, een vertegenwoordiging van ondernemersbelangen Zandvoort. En ik heb ook kennis genomen van informatie... In betrekking tot Zandvoort uit openbare bronnen. En verder heb ik nog wat inwoners, losse inwoners van Zandvoort gesproken... die ik zelf ken en die ik gewoon eens... ...een praatje meegemaakt heb de afgelopen tien dagen... ...om ook eens uit gewoon van een inwoner van Zandvoort te horen... ...van hoe kijken zij naar het dorp. En dat heeft me wel een bepaald beeld gegeven. En behoudens die gevoerde gesprekken... Uh, uh, ...die gesprekken en die documenten... ...die hebben me eigenlijk wel geholpen aan de beantwoording van de eerste vraag... ...kan Zandvoort een stabiele meerderheidscoalitie krijgen... Uh, ...eventueel aangevuld met de vierde partij... En ik heb vastgesteld dat er tussen OPZ, Jong en de VVD ruim voldoende inhoudelijke overeenstemming, persoonlijk vertrouwen en synergie is om te komen tot een meerderheidscoalitie van negen zetels. Dat is kracht, dat is een één zetel meerderheid als je kijkt naar de totale samenstelling van de raad. Maar er is voldoende overeenstemming, persoonlijk vertrouwen en synergie om daarmee verder te gaan. Tegelijkertijd moet ik u zeggen dat ik ook heb moeten vaststellen... dat er onvoldoende inhoudelijke overeenstemming... en of politiek vertrouwen is... om hierbij een vierde partij te laten aansluiten. Dat is gelegen in een aantal omstandigheden... Uh, standpunten en opvattingen... van één of meer van die uh, beoogde coalitiepartners... drie beoogde coalitiepartners. Maar anderzijds is die constatering ook gelegen in het feit... Dat er grote inhoudelijke verschillen van standpunt zijn met sommige fracties hier in de Raad van Zandvoort. En dat ook de wens van één of meer van die vijf partijen was om niet te uh, willen deelnemen aan deze coalitie van drie partijen. Een aantal partijen zag al direct voor zichzelf geen rol als vierde partij in de beoogde coalitie. Een aantal andere partijen moet vaststellen dat het vertrouwen niet aanwezig was bij één of meer. ...van de drie partijen die ik al, uh, waar ik al mee begonnen ben en waar ik de opdracht heb van gekregen. En vanuit die vaststelling, het moet een coalitie worden van drie partijen... ...OPZ, Jong en VVD zonder een vierde partij. Ik, uh, ben ik verder gaan met de werkzaamheid. Ik heb dus nadrukkelijk, en dat wil ik ook even u zeggen hier in het openbaar... ...ik heb nadrukkelijk vastgesteld dat een vierde partij niet bijdraagt tot een meer stabiele coalitie. Ik denk dat dit, deze coalitie, op dit moment voor Zandvoort de meeste zekerheid geeft dat ze vier jaar samen kunnen verder regeren. Zoals ik al opmerkte, is Zandvoort een niet al te grote gemeente, maar wel een hechte gemeenschap. Maar ook binnen de politiek komen innige familiebanden voor. Ik heb vastgesteld, en daar heb ik ook enig onderzoek naar gedaan... ...dat deze, en ook vastgesteld en ook bemerkt... ...dat deze soms innige familiebanden... ...wat mij betreft... ...geen enkele invloed hebben op de standpunten... ...die de drie beoogde coalitiepartners innemen... ...en hebben ingenomen in het verleden. Ja, die innige familiebanden zijn er... ...maar het is geen volstrekt geen beletsel... ...om verder te werken aan die coalitie van VVD... ...Open en Jong. En voor de verdere voortgang van informatie... ...acht ik die familiebanden volstrekt irrelevant op dit moment. Het ontstaan, maar nog meer het voortbestaan... ...van een langjarige stabiele meerderheidscoalitie... ...is zeker ook gebaat bij wat gunnen. Soms het eigen standpunt wat afzwakken. Maar overal ook de synergie met de aan te zoeken wethouders. Er moet verbinding en synergie zijn tussen de drie coalitiepartners. Daar heb ik al van gezegd daar is voldoende ruim voldoende synergie... maar dat moet er ook zijn... met de drie wethouders... de drie kandidaatwethouders. En dat maakt, moet ik tegen u zeggen dat ik... Uh, nu vandaag... met de voortreffelijke ondersteuning... Van, uh, vanuit de gemeente... maar ik moet tegelijkertijd zeggen... vooral ook met OPZ, Jong en de VVD... Uh, gaan we verder werken aan het coalitieakkoord... En naar mijn opvatting zou dat over enkele weken gereed moeten kunnen zijn. Dus zou Zandvoort uh, begin juni, eind mei een nieuw college kunnen hebben. Uh, dan moet er wel wat water naar de zee uh, worden gedragen, maar niet oneindig veel. Die paar emmers, die krijgen we denk ik wel over de duinen, dus dat wil ik ook met u delen. Ik heb er echt veel vertrouwen in dat we dat gewoon gaan afronden. Uh, Ieder heeft zijn eigen opvattingen, maar als je bedrijf bent een ander wat te gunnen, elkaar niet verrast en ook van tijd tot tijd bereid bent je eigen standpunt wat af te zakken in het belang van de gemeente Zandvoort, dan gaan ze met z'n drieën de komende vier jaar gewoon een heel eind komen. Ik wil u bedanken voor uw aandacht. Ik vind het fijn dat u allemaal gekomen bent en uh, ik wil het hierbij laten. Dankjewel uh, Patrick voor de introductie. Goedemorgen Zandvoort. Ja, u, u bent bekend met Zandvoort, heb ik begrepen. Ja, zeker. Ik kwam hier al uh, toen ik 15, 16 was, ging ik uh, stappen in de Altenstraat in de discotheek, in Chin Chin. Dus mijn eerste, nee niet mijn eerste, maar mijn derde verkering heb ik hier in Zandvoort leren kennen. Er was ook een Zandvoort, ja, ja. ik ga de naam niet noemen. <laughs> maar uh, ja, is, dit, is dit nou uh, voor u een uitdaging om, om uh, dit, uh, ja, zo'n coalitie samen te stellen? Nou, ik, ik heb het eerder gedaan eh, op andere plaatsen in Nederland, provincie Zuid-Holland, gemeente Houten. Maar Zandvoort is leuk omdat het eh, vlak dicht bij mijn persoonlijke levensfeer zit. Maar ook omdat Zandvoort wel op sommige opzichten toch iets ingewikkelder is dan, uh -huh. dan andere gemeenten. In welk, in welk opzicht? Nou ja, dat, dat werd door de heer Zandbergen natuurlijk oud, de dus 60-raadslid ook naar voren gehaald. Uh, er is hier toch een partij die, waar het steeds niet, niet goed ging. Dus die hebben ook wel de uitdaging. Het is de grootste partij van Zandvoort geworden. Dus die hebben ook wel de uitdaging om, uh, ja, om dat nou niet weer te laten gebeuren. Dus dat, dat is wel nou, belangrijk. Ook... Er, er, er is een hele de, de toekomst voor u nog hier uh, te doen. hè? Hoezo? Nou, het afmaken en het... Ja, het zeker. We van... gaan de komende weken natuurlijk met de ambtelijke ondersteuning... Die hier, ...de medewerkers van de gemeente, dat is gewoon perfect. Wouter uh, en, uh, en Max, uh, heel, hele goede mensen. En wij gaan die teksten allemaal voorleggen... ...en dan gaan ze zelf daar nog aan schaven. En nee. Maar ik denk toch wel binnen een week of drie moet er wel wat liggen. En dan, ja, voor het eind van de maand... zouden de wethouders wel geïnstalleerd kunnen worden, nieuwe wethouders. Mogen we u dan nog een keer uh, uh, uitnodigen... Ja, dan kom ik met mevrouw even langs bij de installatie. Dat is wel leuk om hier even een bloemetje in de raadzaal te eh. halen. Ja, ik vind leuk om te doen. Hartstikke goed. goed. Ja, veel succes. Hey, Dank je wel. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. FM, FM. High above the chimney top, that's where where Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, we hebben geluisterd naar uh, de informateur Fred Teven. Excuses voor het eerste stukje uh, geluid. Het is dat lastig opnemen in, uh, in de raadzaal. Daarna wordt het interview weer geweldig... en de heer Teven komt uiteraard nog een keer uitleggen... als de klus geklaard is. Dan wachten wij nog op uh, Roy Dongen en Henk. En dan we even muziekje. Morgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. FM, FM, FM. Voor ons laatste onderwerp gaan wij naar 5 mei. Dan zijn we natuurlijk alweer een weekje verder. Uh, twee weken is eigenlijk al. Ja. En aangeschoven is Henk Beuren, want ik zeg het toch. En Roy Dongen van de organisatie Vrijheidsmaaltijd 5 mei. Uh, ik heb begrepen, Roy, dat het ook een landelijk ding is. Jazeker, het is een uh, landelijk uh, initiatief. Uh, en uh, uh, Henk had daar wat alweer ervaring mee en, in andere plaatsen. En daar hebben wij nu, zijn wij nu bij aangesloten. Um, hoe, hoe werkt dat landelijk? Uh, uh, de, lokaal kom ik zo op, maar uh, neem aan dat je landelijk support krijgt van, van een organisatie. Nou, we krijgen daar heerlijke soep van, uh, van de landelijke organisatie. En er is natuurlijk een, een website waar alle deelnemende plaatsen zich kunnen, mm. kunnen opgeven. Um, ja, en daar houdt het wel eigenlijk mee op. We krijgen wat ondersteuning, maar die, we moeten het wel zelf organiseren. En je moet ook lokaal naar uh, geld zoeken. Want we hebben wel sponsors nodig om het uh, yes, voor elkaar te krijgen. De, de, de vee. lo, lokale? Lo Veefondsen, dat doet ook mee. Uh, Henk souffleert uh, Henk, je toch je om. Pak maar een microfoon om, Henk. <laughs> Het uh, uh, initiatief speelt al tien jaar door heel Nederland. Tien jaar? Ja, van Zuid tot Noord, de Waddeneilanden you name it. En uh, het initiatief ligt bij de 4 5 mei stichting Die zorgen jaarlijks... Uh, een landelijke stichting, hè? Ja ja ja ja, ja, ja, ja. ja, 4 5 mei stichting herdenking, ja ja, ja, ja, En uh, die nodigen ieder jaar een tv-kok uit. En dit jaar is dat Janny van der Rijden, die hier om de hoek woont in Heemstede. Je komt zelf de soep brengen, hoor. Nee, nee, nee. Ik denk dat je het zelf nee. komt brengen, maar ze hebben wel is, zelf het recept gemaakt. Je ja, het recept <laughs> heb je ja. die is ingeblikt aangelegd. <laughs> maar zij verzorgen ook uh, op verzoek placemats... Uh, uh, een soort quizpelletjes en want het uitgangspunt is om mensen met elkaar te verbinden en over bevrijding praten. Nou, en uh, wij hebben ons een doel gesteld uh, en dan als je vanuit een stichting kun je ook bij het V-fonds gekoppeld aan, 4-5 mei, subsidie aanvragen. En wij ver ver verkeren momenteel in de gelukkige omstandigheid... na bijna twee jaar dat wij uh, met ons evenement... onderdeel uitmaken van Beleef Zandvoort. Want nu pas kunnen we buiten de gemeente om, noodzakelijkerwijs... bij uh, diverse stichtingen subsidie aanvragen. En dat heb je ook gedaan? Natuurlijk hebben we dat gedaan. Ja. En daar, daar heb je voldoende uh, uh, dingen uitgehaald om, om alles te regelen. Want wat, wat moet je allemaal regelen? Die, bijvoorbeeld de banken en zo, moet je die huren? Ja, alles eigenlijk moet gehuurd eigenlijk worden. Alles. Je hebt vrijwilligers nodig, stek nodig, er zijn glazen nodig... er moet gespoeld worden, afval moet uh, verwerkt worden... je hebt stroom nodig, je hebt wat aankleding en entertainment nodig. Mm -hmm. Dus allemaal extra kosten. Ik zie een clown onkie... Ja. ja, die, die komt <laughs> dat, ook. Dat ben ik dat is Kees Roos. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. <laughs> um, verbinden, Roy. Uh, iedereen komt, iedereen mag ook komen. Ja. Dus uh, je moet je wel aanmelden. Oh, je moet je wel aanmelden. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Uh, via de website, uh, daar kan je een e-mailtje sturen. Dat is... Uh, 5, 5 mei maaltijdzandvoort at gmail.com 5 mei vrijhuismaaltijd@gmail.com Nee, nee, nee. 5 mei maaltijd. Maaltijd. Ja. Zandvoort. At gmail.com Oké. Okay. Nou, mensen die nog uh, uh, willen komen... Ik neem aan dat er nog plek is. Zeker. Hoe, hoeveel mensen uh, uh, reken je op? Wij hopen op zo'n 250 mensen te kunnen ontvangen. En hoeveel waren er vorig jaar? Dat? 175 en die 250 en die 175 voor je vorig jaar... is inclusief vrijwilligers. Ja, ja, ja. ja die, die, moeten, die moeten natuurlijk die ook, die ook eten. Ook, ja, het <laughs> zou, zou heel sneu zijn als ze alleen maar zoek mogen uitdelen. <laughs> ja, ze ja, horen er ook bij. Maar men zit aan uh, rood-wit-blauw gedekte marktkramen op stoelen. En al het serviesgoed en dergelijke ook, wordt ook gehuurd. Is het uh, dan? Hard, hard gewoon, ja. Ja, ja. Ja. ja ja je ziet ook vaak van die uh, kartonnen of houten lepeltjes zo maar jullie hebben gewoon echt hard bestuurd. Ja. ja van die ja, uh, zo, ja alles zo. Glas, ja, ja, ja. Servies, goed glaswerk enzovoort dat maakt het ook wat milieuvriendelijker want we hebben maar een kleine afvalbak op wielen want alleen die placemats die gaan in de vaandersbak en voor de rest uh, gaat ja, alles in de rekken naar de wasserij van de verhuur ja, ja. terug je hoeft het niet af te wassen. Je kan het gewoon zo ja, terug in de bak zetten. Ja, je, en, ja, ja, ja, ja, nou ja. ja, Gelukkig wel. Dat is heel duur. Als je een huurt. als je een grote verjaardag of partij hebt. Ja, dat kun je, kun je het gewoon niet. Dan uh, zet je dat, ja. fatsoenshalve spoel je het even af. En dan zet je het weer terug in de rek. en, de, en op, de, op de karren. en dan halen ze het zo weer op. Want uit hygiëneoverweging gaat het bij hun door de wasstraat. Ja, logisch. Ja, zeker. Ja, dat, daar zijn die grote bedrijven ja. goed genoeg in. Hé, hey, um, je zit op het vroegere Venemaplein, dat heet nu anders. Fleming. Nee, sorry, Flemingstraatplein. Ja, ja. Nabij nou, Pluspunt. Ja, ja. Dat, dat, daar komt de vraag ook naartoe. Uh, uh, hebben jullie samenwerking met Pluspunt? Ja, we hebben natuurlijk de mensen ook uitgenodigd van Pluspunt. Maar we hebben ook gebruik maken van de voorzieningen. Bij... Ja, bedoel, je hebt ja. natuurlijk wel... Uh, de, keuken, de keuken, Ja, Daar to wordt alles voorbereid. De toiletten. Van daaruit het uit, de, de invalide toiletten en invalide toiletten is daar beschikbaar. En van daaruit wordt uitgeserveerd. En daar kan uh, over vrijwilligers gesproken en daar kan Roy iets over vertellen. Ja, dan komen we, natuurlijk, uh, we, we komen natuurlijk wel op vrijwilligers. Ja, want uh, voor 250 man, inclusief vrijwilligers... dus de, hoeveel vrijwilligers heb je dan nodig? Ik weet niet precies hoeveel vrijwilligers nodig nou, hebben, we nodig hebben... maar gaan we gaan uit van een stuk of vorig 15. jaar 20 man. Pak de microfoon een beetje dichter mij. We gaan uit van vorig jaar, toen hadden we 20 mensen... Uh, dit jaar, en daarom verwijs ik even naar Roy... Uh, die neemt heel de ROC, school mee. ROC, FIA, van Afdorp is een gezienig uh, vrijwilliger in het antwoord... bij Par Bruiloft en Partijen. Hmm. En wij hebben ze maar liefst opkomen op 5 mei... hebben wij elf studenten die hier naartoe komen. Die geven gewoon hun 5 mei vrije dag daarvoor op, zeg maar. Ja, nou... de maken wel meer gebruik mee van, ja. uh, van het ROC. En uh, Roy is daar natuurlijk uh, docent. En die jaagt dat nog wel eens aan. Had je moeite mee uh, om deze te krijgen? Want het is inderdaad wat Henk zegt. Het is natuurlijk wel een vrije dag. Nee, het was uh, niet moeilijk. Uh, studenten uh, zijn altijd vrij om zich in te schrijven voor de evenementen. Dus als ze het op tijd aanmelden, dan kunnen ze het kiezen. Uh, en dan het grote voordeel is dat je dan ook gemotiveerde studenten hebt. Want ze kiezen dan hun eigen stage. Mm -hmm. Je kan natuurlijk zeggen, jij moet en jij moet en jij moet. Maar dan krijg je mensen met uh, een smaam maar de omgekeerd. Uh, dus we willen graag mensen hebben die gemotiveerd zijn. Um, en dan hebben zich dus vrijwillig elf mensen opgegeven. Ze komen uit verschillende groepen, heb ik begrepen. <coughs> want ik, uh, ik sprak ze bij uh, de nieuwjaarsreceptie en bij het feest voor de vrijwilligers. Uh, uh, het zijn niet alleen maar stewards en stewardessen, hè? Uh, nu zijn het alleen maar mensen van de opleiding studenten oh ja? stewardess. Ja. Ja, ja. Maar wij hebben natuurlijk normaal gesproken ook studenten van... travel Hospitality, hotelreceptie, dat soort dingen... die ook mee kunnen doen, of facilitaire dienstverlening. Maar nu is het alleen maar stewardess. Ja, ik heb begrepen dat er een, een, een oproep komt. komt een, hij wordt geplaatst, het evenement. En ja. men schrijft daarop in. Ja, klopt. Het ja, is wel grappig dat het dan toch op die 5 mei ergens zit. Ja, wat ik moet eerlijk zeggen, mijn vakantie is uh, gisteren begonnen. De school is ook gewoon twee weken dicht. Dus mensen komen ja, ook. Meivakantie. Ja, en het uh, MBO College Airport heeft uh, twee weken meivakantie. Dat betekent dat ze dus gewoon midden in hun vakantie toch naar Zandvoort komen. Ja, Krijgt er ook punten voor, studiepunten? Ja, zeker. Ja, dat is een, toch wel interessant om, als je dan toch die vrije dag opgeeft, om, uh, om die punten binnen te halen. Ja. Wij zijn er ook veel studenten die, dat, als je niet gemotiveerd bent, nou, ik doe liever iets op een dag dat ik niet in de vakantie zit. Of dat ik gewoon op een uh, vrijdagavond of een donderdagmiddag nee. iets kan doen. Uh. Uh, hoe ziet de dag eruit, de 5 mei-dag? Nou, heel erg gezellig natuurlijk. We gaan uh, eerst beginnen met alles opbouwen en neerzetten. Uh, dan hopen hoe laat we, ga je beginnen? De gasten te verwelkomen. Uh, dan... inloop is om 12 uur. Ja. En om uh, half 1 gaat David Molenburg dit jaar openen. Uh, dat was vorig jaar Gert-Jan Buijs, de, de, de uh, wethouder. Maar die is natuurlijk demissionair en misschien tegen die tijd ook niet meer functioneel. Dus dat nou, Zo door aan meneer Teven moet dat binnenkort afgelopen zijn. Dus, uh. Ja. Ja. Uh, dus, uh, nou ja. En dan uh, hebben we uh, twee zangeressen, de meisjes van de radio. Die hebben eerder in zandvoort bij de finish van een circuitrun, heb ik begrepen, ooit opgetreden. Het zijn fantastische mensen. Nou. Ik Fijn heb, dat je dat, zegt. dat nou, ik, ik, ik heb ze toen ingehuurd bij de finish. Nou, en het is echt geweldig. Kijk, nou. Nou, dat wisten uh, onze dames Karin de Graaf en uh, Ingrid Muller nog heel goed. Die uh, dit ook. Ja, dat is echt heel leuk. En uh, Kees Roos, clown Onkie van ja, de Kerstal ja, ja, ja, ja, ja. Die gaat uh, ballonnen <laughs> vouwen. En uh, nou, we hopen dus dat er heel veel. Het zij eenzame ouderen, uh, de zorginstellingen, RIBW. Nieuw Unicum Pluspunt locatie enzovoort, enzovoort. Uh, dat die komen. Ja. En als ze er persoonlijk moeite mee hebben... dan moeten ze zich, ze moeten zich sowieso aanmelden of laten aanmelden... door hun kinderen of kleinkinderen. Ja. En die mogen natuurlijk ter begeleiding meekomen. Want Hele Jansen, die sminkt weer met haar kleindochter dit jaar. Dus er is voor elk wat wil ja. Amusement, eten, drinken, halal beleg... Vluchtelingen, asielzoekers, ja. uh, uh, uh, uh, statushouders. Dus het beleg, kallerskroketten, vega-kroketten... is allemaal rekening mee Ook de Ieders zijn expliciet uitgenodigd... en ook de statushouders die in het NH-hotel verblijven zijn uitgenodigd. Heb je daar nou een reactie op? Ik heb er nog geen reactie op, behalve dat ze wel de boodschap interessant vonden. Ik heb er een soort toelichting bij geschreven van wat is 4 mei, wat is 5 mei? Want ja, dat kunnen zij waarschijnlijk niet. Nee. Uh, dus ik hoop dat, uh, dat er ook daarvan een aantal mensen bij uh, aansluiten en dat we extra die verbinding kunnen leggen. Nog even terug naar uh, mensen slechte been: uh, is er een belbus die rijdt? Of, um, nou, de, de, dat moeten we even overleggen, want wij zitten voor de senioren-bingo. Ja waarvoor de belbus rijdt. Uh, ik weet uit mijn hoofd niet wanneer die eindigen... maar wij overlappen elkaar, zeg maar. Dus uh, ja. uh, de belbus is in principe midst tijden geboekt beschikbaar... omdat die voor hè, 12 uur, half 1 zit voor de seniorenbingo... en drie uur of eerder dat mensen al naar huis willen gaan, uh, Dito. En het overige... Uh, de zorginstellingen zorgen natuurlijk voor eigen vervoer. Mm. Kennen maar Hart in Zorgbalans. En Hartenkampgroep. Ja, die hebben een eigen bus. Die hebben eigen bus. Mm. ja, maar ja dat, wat je zegt, als je inderdaad wat oudere mensen uh, uitnodigt. En via allerlei instanties, die Huis in de Duinen, noem maar, maar op. Dan is vervoer wel, uh, wel essentieel ja. natuurlijk. Maar ja, bijvoorbeeld Huis in de Duinen, die hebben hun eigen. Die hebben een eigen. Kennen maar Ja. En de buren, Hart de Duinen. Die zit in dezelfde bus. De hartenkampgroep. Ja. Die zit in dezelfde bus. En ze zijn al uh, ruim van tevoren ingelicht. Dus ze, uh, ja, ja. ze kunnen daar zeker al, al rekening mee gehouden hebben. Vorig jaar hebben ze het ook meegedaan. Ja. Ja, omdat je uh, zegt dat het moet aangemeld worden. Heb, heb je reacties van die uh, instellingen? Ja. ja. We hebben van, uh, van uh, zowel Harten, uh, Huis in de Duin, uh, Hartenduin. Bodaan. die hebben al uh, middels een intekenlijst. Hebben ze uh, de, een lijst aan ons toegestuurd. En dat is dan inclusief begeleiding, hè? want de zorg, daar moet ja, ja, ja, de begeleiding ja, ja, ja. bij zijn. Je kan niet iemand in de rolstoel in de bus zetten en nee. je, je komt er wel uit vandaag. Nee. nee. nee. nee. Nou ja, maar wat je zegt, iedereen is welkom, dus de begeleiding is, is zeer zeker welkom. Want zonder begeleiding kom je natuurlijk ja. helemaal... Ja. Ja, ja. Je en dat helemaal... is ook een van de redenen waarom wij ook bewust hebben gekozen voor Stuart, stewardess... Want alle mensen op de opleiding stewardess worden ook getraind... in het omgaan met mensen met een uh, beperking. Dus mensen met een rolstoel te kunnen begeleiden. Uh, ergens heen kunnen brengen. Mensen die uh, minder goed zien zijn en dat soort zaken. Dus die zijn er ook in getraind om expliciet daar aandacht aan te geven. Ga je die uh, jongens en meisjes nog brieven van tevoren? Want het is ja. voor hun natuurlijk heel uh, ja. uh, een plein. Wat moet ik ermee? Ja, ja zeker. eigenlijk krijgen ze een goede briefing. Uh. Ja. En, en er zijn ook andere vrijwilligers die hun begeleiden. Dus het is niet zo dat ze gewoon wel losgelaten worden van, nou, doe maar je ding. Uh, maar ze zijn dus zeer flexibel, want dat, zijn natuurlijk, dat moet je zijn als steward stewardess. Ja. Um, en binnen kortste tijd, binnen een half uur, zijn ze volledig gebriefd... en dan kunnen ze gewoon meedraaien. Zij dekken nou, de tafels en ze ruimen ze in principe af. met de ja, ja, van de ja, ja. Maar ze serveren toch ook uit? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ze helpen ook met uitserveren. Ja. Maar ja, dat is uh, half twaalf inloop, zei je? Nee, twaalf uur. Ja, het dus is van twaalf tot drie. Eten. Twaalf tot 1500, het, uh, oh, het hele evenement. Ja. Dus twaalf ja, uur okay. inloop, half, ja, ja, een, half okay. één opening. En om kort voor uh, ja. één beginnen de meisjes te zingen. En beginnen <laughs> begin Kees uh, ballonnen te vouwen. Afhankelijk van hoe lang David praat natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Dat kan jou spreken, toch? Ja. ja. <laughs> um, nou ja, iedereen is welkom. Nogmaals, um, wel opgeven. Ja, en we, ja. we zouden graag nog wat aanmeldingen hebben van vrijwilligers, want okay. het is uh, inmiddels een publiek geheim dat Nederland wordt maar eens in de vijf jaar bevrijd. Dat was vorig jaar een nationale vrije dag op uitzonderingen na. En nu waren vrijwilligers van vorig jaar waarvan enkele moeten werken. Dus we hebben niet hetzelfde team van vorig jaar. We kunnen nog vrijwilligers gebruiken, maar voor hen geldt ook aanmelden, 5 maaltijdsantwoord at gmail .com. Dan is het duidelijk voor de <laughs> mensen die nog... Uh... Het heeft in de krant gestaan en ja. komt er deze week nog een keer in. Ja, maar het is wel wat je zegt. Um, het is maar één keer in de vijf jaar. Eigenlijk zou het elk jaar moeten doen, denk ik. Dokter, ja. Dat vinden wij ook. Ja, gaan wij organiseren <laughs> dit dus ook ieder jaar. Maar het is natuurlijk eigenlijk... Best wel bijzonder dat een van de belangrijkste gebeurtenissen in de Nederlandse recente geschiedenis. Uh, eens in de vijf jaar wordt gedacht. Uh, ja, ik en... ken geen tweede land in de wereld. en ik heb de wereld bereisd. Nee, waar soort... niet Bevrijdingsdag gevierd wordt ieder jaar. Mem uh, Memorial Frankrijk. Day, you name it, de hele wereld. Ja, de hele wereld is het, dus wel verhaal. Memorial Day, uh, Liberation ja. Day. Uh, 1 mei is ook in de hele ja. wereld eigenlijk. Arbeid, dag van ja. arbeid. Ja, ja. ja dat is wel, eigenlijk is dat wel gek, want als ik hier in Zandvoort kijk, dan. Uh, en er is ook, zijn ook scholen bij betrokken. Uh, het vliegersmonument, uh, begraven bij de Algemene Begraafplaats worden jaarlijks bezocht. Ja. ja. Dus dat doen we, als Zandvoort doen we het dan wel goed. Ja, zeker. Ik denk dat iedereen het ook wel uh, graag wil. Ik bedoel, er, zijn, er is bevrijdingspop op mm -hmm. verschillende plaatsen. Er zijn festivals en andere dingen. Het is alleen een beetje jammer dat je dat moet organiseren... op wat normaal gesproken dan een werkdag is. Uh, waar de... ja, bevrijdingspop is ook elk jaar. Ja. Is, ja. Maar het zijn allemaal dingen waar, waar je eigenlijk niet echt bij stilstaat. En heel veel mensen niet aan kunnen deelnemen. Omdat die gewoon aan het werk zijn. Ja. En die nemen geen vrije dag natuurlijk voor. Uh... Nou ja, bevrijdingspop, daarvan weet ik... Net als de feestweek in Zandpoort. Mm. Daar nemen mensen een week vrij. Nou, voor bevrijdingspop ja. neemt men een vierde jaar vrij. En het vijfde jaar behouden ze natuurlijk al die functies. Vanaf stewardess, zorg tot de metata stil. Mensen die in roosters werken, die moeten gewoon werken ja. natuurlijk. Er dus, zijn ja, genoeg mensen die moeten ja, werken. Het is toch wel een, een, een nadenken waar... Uh, en ik hoor er ook wel uh, andere instanties over... van we moeten het toch jaarlijks maken. Maar ja, laten we dat maar wat het is. Ja. We gaan uh, 5 mei uh, vrijheidsmaaltijd doen. Ja. Er zijn nog vrijwilligers nodig... en die kunnen zich aanmelden. Ja. Uh, jullie alvast heel veel plezier ermee. Dankjewel. En uh, ik zou zeggen, eet smakelijk. Dank je. En dan mogen we ook nog steeds gasten aanmelden. Vooral. Oh, ja we hebben nog oh, steeds dat klaar, kan dus ook. Dus mensen kunnen nog steeds mee eten met ons. Ja. oké okay. Maar het komt nog in de krant ook deze week. Uh, Als... Het komt nu in, nu in de Zandse Krant. Volgende week komt het in de zonds-krant. Nee, de, deze week komt ja, okay. het nog een keer ja. in. Nou, dan kan iedereen het lezen en ja. aanmelden. En uh, vrijwilligerswerk wat ze doen. Ja. Dankjewel. Heel ook ja, bedankt. Ja, hartelijk dank. Dit was weer uh, Goedemorgen Zandvoort, We hadden een aardig leuk en vol programma... met iedereen uh, die hier heel erg enthousiast aan mee heeft gedaan. De techniek en de muziek. Marja Kopp, ontzettend bedankt. Oh, geen... Fijn dat je er weer was met al die mooie muziek. Gerloogman, dank voor de redactie... en ook voor de opnames van de heer Teve. Het was toch goed te beluisteren. Mijn naam is Ben Zonneveld. Ik wens jullie een bijzonder goede Koningsdag... en daarna natuurlijk 5 mei als feestdag. Tot volgende week.